Oh, even die komt echt wel af. Sorry, sorry mensen. Sorry, sorry. <lacht> Oké, okay, daar gaan we. Om honderdduizend dingen, duizend dingen om te doen. Maar ik heb nergens zin. En omdat jij zegt dat het moet. Ga liever vissen vangen in de zee van het geluk Geld is niet belangrijk, al is mijn auto wel weer stuk Het oh, Tranen, dikke tranen, mooie tranen van verdriet. triet Omdat ik het inmaat, maar jij vond van niet Nu laat je met de water in het schip zonder roer En zeggen dat het ooit weer goed komt, helpt je naar moer Dus laat me maar alleen, het is al moeilijk genoeg Ik kan me niet herinneren dat ik om jouw mening vroeg Je laat me zwemmen in een zee van je online, ik praat Ik zal verdrinken als je me niet leven laat Leven laat Ik hou het echt niet bij, ik ga niet naar de sportschool en ik eet niet vrij. Het wordt er op de radio zo nu en dan gedraaid Ze zeggen dat delen dat ook eigenlijk bepaalt En ik weet, mijn taal is lastig Niet te begrijpen wat ik voel, niet te begrijpen wat ik denk Maar mijn eigen hoofd is in de wolken De solen erop met je grijs En laat me maar alleen, het is al moeilijk genoeg Ik kan me niet herinneren dat ik om jouw mening vroeg Je laat me zwemmen in een zee van je oneindige praat Ik zal verdrinken als je me niet leven laat Leven laat La, la, la, laat me Laat me leven in een wereld van karton Na de regen droogt mijn huis weer in de zon Hoe dan ook moet ik ademhalen zonder gezeur aan mijn kop Dus hou er maar mee op Dus als mensen dan in mijn oor tetteren Dat ik niet Nederlands telig moet gaan zingen dan zeg ik dat ik dat onzin vind, en dan doe ik gewoon dit... Ik hoor je niet... Want ik doe toch altijd wat ik zelf wil. Dat heb ik altijd al gedaan, dat vond mijn moeder echt vreselijk vervelend. Ik vindt het niet zo erg gelukkig. Dus ik raad iedereen aan om te doen wat je zelf wil, want daarvan word je het blijst in het leven. En als iemand commentaar heeft, dan zeg je gewoon, nee, laat maar alleen. Het is al moeilijk genoeg, kan me niet herinneren, ik om jouw mening vroeg. Je laat me zwemmen in het zee van je oneindige praat. Zou zal wat drinken als je me niet leven laat. Woehoe! Als je me niet leven laat. Ik zal verdrinken als je me...